Zes uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedenavond. Herzieningsverzoek in zaak: Enschede'se vuurwerkramp. Overleg: Griekse bezuinigingen begonnen en zelfverbranding bij kantoor van Russische premier. Het weer vanavond in het zuiden kans op wat sneeuw. In het noorden later buien met ijzel. Vannacht wordt het min 5 graden in het zuidoosten... en plus 1 graad in het noordwesten. En plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen wordt het 3 graden in het oosten en 5 in het westen. En ook valt er af en toe regen. De dagen daarna wisselvallig. De advocaat van een van de oud-directeuren van SE Fireworks... wil dat de zaak rond de vuurwerkramp in Enschede wordt heropend. Hij... Hij dient morgen bij de Hoge Raad een verzoek in. Bij de vuurwerkramp in 2000 kwamen 23 mensen om het leven. Directeur Bakker werd samen met zijn mededirecteur veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Volgens de advocaat van Bakker heeft een officier van justitie destijds opdracht gegeven om bewijsmateriaal te vernietigen. Een doos met 20 CD-roms waarop afgeluisterde gesprekken staan. De advocaat zegt dat het Openbaar Ministerie de zaak tegen zijn cliënt niet had mogen doorzetten als de handelswijze bekend was geweest. Het Griekse parlement dat debatteert over nieuwe bezuinigingen. Het pakket is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een lening van 130 miljard euro. In Athene is Connie Kees. Connie, het debat is nog bezig. Hoe gaat het eraan toe? Nou, het is zowel uh, in het parlement als daarbuiten heftig, stormachtig. Vanaf uh, twee uur uh, vanmiddag Griekse tijd is het debat begonnen... over uh, dat nieuwe bezuinigingspakket. En ja, parlementsleden van alle partijen houden soms heel emotionele toespraken... Uh, waarmee ze hun argumenten voor of tegen verdedigen. Nou, buiten het parlement zijn uh, de gemoederen ook hoog opgelopen. Uh, communistische partijen, linkse partijen... maar ook socialistische en rechtse vakbonden... Uh, hebben mensen opgeroepen vanaf vijf uur te protesteren op het bekende Sintagmaplein voor het parlement. Nou, al vrij snel kwam het daar tot ongeregeldheden tussen de uh, mobiele eenheid en ja, ik zal haast zeggen, de bekende zwart gekleden en gemaskerde jongeren die uh, molotov cocktails en stenen en wat dan nog begonnen te gooien. Nou, de politie heeft uh, traagas gebruikt om die te verspreiden. Uh, en de rellen gaan op andere plaatsen nog door. Uh, maar goed, dat zijn dus niet de mensen die vreedzaam willen demonstreren voor het parlement. Ja. En die komen nog steeds aan. Maar wat zijn de grootste bezwaren tegen de bezuinigingen? Nou, het grootste bezwaar voor veel Grieken is dat er opnieuw gekort wordt op hun lonen, pensioenen, sinds 2010. En dat is al twee, drie en soms vier keer gebeurd. En dat nu ook bijvoorbeeld het minimumloon omlaag gaat. Dat is 750 euro en daar gaat meer dan een vijfde van af. Nou dat alles heeft geleid tot hele diepe recessie hier, tot hoge werkloosheid. Een miljoen, meer dan een miljoen Grieken is nu werkloos. Maar het is vooral ook het... Het feit denk ik dat mensen geen perspectief meer zien en absoluut geen vertrouwen meer hebben in de politieke leiders. Ja, toch, toch hebben we begrepen dat het waarschijnlijk toch het parlement wel voor zal gaan stemmen. Ja, ondanks alle bezwaren waarmee natuurlijk ook de parlementsleden worstelen... ...verwacht ik dat het, uh, dat het parlement het bezuinigingspakket gaat goedkeuren. Uh, want voor de meerderheid van hen, denk ik, is het schrikbeeld van een faillissement uh, nog groter. Uh, de coalitieregering heeft uh, een ruime meerderheid van ruim 230 van de 300 zetels in het parlement. Uh, de oneenigheid in, bij de socialisten is het grootst. Uh, er wordt geschat dat daar zo'n 20 mensen tegenkomen. Tegen gaan stemmen, maar ook bij de conservatieven en ook nog in andere partijen. Uh, en ja, ook ondanks het feit dat de fractievoorzitters van de twee grote partijen hebben gedreigd leden die, die tegenstemmen uit de fractie te zetten. Nou, kijk aan, ja, stel dat er toch voor wordt gestemd, zoals het er nu naar uitziet, uh, begrijp ik. Hoe zal de Griekse bevolking reageren? Die zal niet blij zijn, denk ik. Hè? Nee, ik denk dat het een uh, moeilijke en heftige avond en nacht wordt. Oké, okay. dankjewel, Connie Keesen. Een aantal mensen dat van een minimuminkomen moet rondkomen groeit snel. Dat zeggen de schuldhulpverleners en deurwaarders. Ze constateren het ontstaan van een nieuwe groep minima.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 Zoals gezegd, er zijn nog geen harde cijfers, maar dit is zeer zeker de trend. Er is in Nederland een groeiende groep mensen die op het minimumniveau leven, maar die dat niet gewend zijn. Volgens Bart Kamphuis is het voor deze groep mensen extra lastig om ineens minder geld te hebben. Een duidelijk verschil natuurlijk met de groep minima, die eigenlijk altijd al gewend zijn om van weinig geld rond te komen, is dat voor deze nieuwe groep... De omslag heel erg groot is. Uh, stel je hebt een gezin uh, met, met drie kinderen en je moet tegen je dochter van 12, 13 zeggen dat ze niet meer kan paardrijden, dat er uh, geen merkkleding gekost kan worden.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 PVV meldpunt Midden- en Oost-Europeanen heeft de woede gewekt van veel landen in die regio. Op de website van het meldpunt kunnen mensen klagen over bijvoorbeeld overlast, vervuiling en verdringing op de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld Polen of Roemenen. De Poolse ambassadeur reageerde direct al afwijzend. Vrijdag hebben tien ambassadeurs van EU-lidstaten in Midden- en Oost-Europa een brief opgesteld die morgen naar alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer wordt gestuurd. Een aangepast programma van de uitreiking van de Grammy Awards vanavond... vanwege het overlijden van zangeres Whitney Houston. Het programma is nog niet helemaal rond... maar er zal in ieder geval een speciaal herdenkingsoptreden zijn. Houston was voor de Grammys in Los Angeles. Ze werd vannacht doodgevonden in haar hotelkamer. Popdeskundige Leo Blokhuis over Whitney Houston. Dat was een schakel in de ontwikkeling van de R&B, zeg maar... van de ouderwetse soul naar R&B naar, naar nu... Um, een, een ongelofelijk talent. Ik denk dat vooral haar, haar, haar grootste kracht was dat zij technisch uh, een enorme bak bagage had en uh, een heel erg goede zangeres was. Bij het regeringsgebouw van de Russische premier Poetin in Moskou heeft een vrouw zichzelf in brand gestoken. Correspondent Kisa Hekster. Het gaat om een 56-jarige vrouw uit de Oeral in Rusland. Vanmiddag kwam ze bij het Witte Huis, dat is het regeringsgebouw... waar Vladimir Poetin premier is aan. Daar heeft ze zichzelf geprobeerd in brand te steken. Ze heeft benzine over zichzelf gegoten en daarna uh, lucifers erbij gehouden. De bewaking die was snel ter plaatse, heeft de ambulance kunnen bellen. En de vrouw ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Het is niet bekend of de vrouw politieke motieven had... Volgende maand zijn er verkiezingen in Rusland. Sport.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 Heel spannend. 2-1 voor Feyenoord. Twee doelpunten van Guidetti voor Feyenoord. Eentje van Hofs uit de penalty voor Vitesse. Vitesse beter in de tweede helft. Juist een prachtig schot. Uh, gestopt door Mulder, een schot van Van Ginkel. Even daarvoor, Guidetti die een uh, heel mooi schot gaf... waar Veldhuizen uitstekend bij uh, optrad. Maar Vitesse wil hier minimaal een punt weghalen... en verdient dat eigenlijk ook, want is beter dan Feyenoord in de tweede helft. Feyenoord dat makkelijk op 2-0 kwam, maar Vitesse in de wedstrijd liet komen. Feyenoord nu heel, heel even in de aanval, maar Piet Veldhuizen heeft de bal... Aan de, voet, uh, aan de voeten, de keeper van Vitesse. Het stadion kolkt uh, want het is spannend. Het is heel leuk om naar te kijken. Vitesse... Vitesse doet het heel erg goed en verdient dus eigenlijk de gelijkmaker. Maar het staat nog altijd 2-1 voor Feyenoord tegen Vitesse. Schaatser Johnny Davis doet volgend weekend niet mee aan het wereldkampioenschap Allround in Moskou. De Amerikaan wil zich de komende weken helemaal richten op de wereldkampioenschappen afstanden. Davis nam die beslissing bij de wereldbekerwedstrijden in Hamar. Daar won hij de 1500 meter. In Hamar kwamen ook de Nederlandse kanshebbers voor, voor de Allround wereldtitels in actie. Sebastian Timmerman. En daar waren de prestaties wisselend. Irene Wüst liet een goede indruk achter. Zij wordt derde op de drie kilometer achter Martina Sablikova en de Duitse Stefanie Beckert. Maar de verschillen zijn klein. Wüst op de derde plaats, maar zeventiende achter de winnares Martina Sablikova. En aangezien Wüst gisteren de 1500 meter op haar naam wist te schrijven, ziet dat er goed uit met het oog op dat WK volgende week in Moskou waar zij haar titel verdedigt. Het gaat iets minder goed met Sven Kramer. We luiden niet direct de noodklok, maar Kramer is een beetje aan het twijfelen, is een beetje aan het rommel ook met zijn materiaal en won voor de tweede dag niet. Gisteren werd hij verslagen door Bob de Jong op de 5 kilometer. Vandaag reed hij in de B-groep 1500 meter naar de tweede plaats achter Koen Verwij, En dat zat Sven Kamer toch niet helemaal lekker. In de A-groep zagen we voor de eerste keer dit seizoen een overwinning voor Shawnee Davis. Stefan Groothuis wordt derde en ertussenin stond Howard Bukku. Geen succes voor Nederland bij de ploegenachtervolging. De vrouwen worden vierde en de mannen gingen onderuit. De hoofdpunten van het nieuws. De advocaat van een van de oud-directeuren van SE Fireworks wil dat de zaak rond de vuurwerkramp in Enschede wordt heropend. De advocaat dient morgen bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek in. In Athene zijn rellen uitgebroken rond het parlementsgebouw. Binnen wordt gepraat over nieuwe bezuinigingen. En het aantal mensen dat van een minimuminkomen moet rondkomen groeit snel. Dat zeggen de schuldhulpverleners en deurwaarders tegen de NOS.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 Ibo Business School biedt managementopleidingen en MBA's. Ook voor aankomende managers. Ibo Business School. Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op ibo.nl. Zeg, weet je wat de naam Anita betekent? Bent u er klaar voor? Vrienden van de radio. Geplast en gepoept. En een glaasje drinken paraat. Het uur van de waarheid is aangebroken. Hoe als dat mogelijk is? Binnen het uur is alles duidelijk. Want nu komen we dan eindelijk te weten... welk door u gefabriceerd radiodrama zich de winnaar van 2012 mag noemen. Ofwel, hier is de grote finale van Studio Issela's is korte de. hoorspelwedstrijd. Terwijl ik in de studio de microfoon aanraak. Daar zit Martin Minkema! Ja, Anita erover. Anita erover. Wat betekent Anita? Uh, nou, ik heb ooit wel eens een kaart gekregen waarop stond liefelijk. Maar of het echt zo is... Uh... De genadige. De genadige. De genadige. Ja, oh, ja, dat voor een jurylid vind ik dat wel een ja. hele toepasselijke naam. De genadige. Want je bent jurylid, hè? Ook. Ja. ja. ja voor de... Grote, korte hoorspelwedstrijd. Um, uh, welkom iedereen bij de tweede en laatste... speciale grote, korte hoorspelwedstrijd-uitzending. Jeetje, dat ik het één keer uit mijn mond krijg. Van Studio Itzada. En um, uh, Anita de Rover, je bent uh, scenario-schrijver, hoorspelmaker. Um, uh, verder uh, aanwezig daar collega en radiodrama-aficionado... Gerrit Kalsbeek. Wat, wat ga je starten? Hey, je gaat niet starten, hè? Mijn kinkel doet dus het niet. Ah, ah, dit ja, is, is de grote korte hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. Gemaakt door Jingle Koning Jacob van 3FM. Dankjewel Jacob. Um, uh, vorige week hebben we al een aantal uh, uh, winnaars laten horen. Want kijk, we zetten eigenlijk alleen maar winnaars uit. Hè. Winnaars in bepaalde categorieën. Iedereen is een winnaar. En uh, we, we moeten daar snel mee verder. Want één uitzending was absoluut niet genoeg. Um, en uh, iedereen, elke uitzending is in eigen categorie dus winnaar. Nogmaals, je hebt, nog een je hebt nog een, toch nog een uh, tune daar voor de eerste? Je moet nog gaan uitzenden. Ja, en, daar hebben we hem. Ja, ja, ja, ja. Is de winnaar. In de categorie... Klein leed. En ik ga de titel niet noemen uh, van het uh, hoorspel wat nu straks uh, te horen is. Want dat verklapt, dat verraadt te veel. Het is in ieder geval een waargebeurd verhaal... getransformeerd in een hoorspel... Zo schreef uh, de persoon die toegestuurd heeft. Jesper Buursink. Met dank aan onder andere het, uh, het VU Medisch Centrum. Jezus, wat een suffe is vanavond. Ik denk dat ik gewoon lekker zo naar bed ga. lelijk is die eigenlijk? Je hebt zelfs een spiegelplafond. Wat oh, heb je in mijn keel? Dat heb je in mijn keel gegooid? Weg. Uh, Paul, Paul. Wat heb je? Oh, ze... <coughs> ik weet het niet. Hebt... <coughs> ik heb iets in mijn keel gegooid. Zit, ik kan nauwelijks ademen. Doet het pijn? Uh, nee, gaat wel. Hey, ik breng je naar het ziekenhuis. Nee, nee het gaat wel. Het gaat, het gaat vanzelf over. <coughs> Dom, ik ga een volgende keer maak ik hem hartstikke Jezus, wat een bendier. Je ziet, wat een bloed. Dat is niet normaal. Ik denk dat we nog lang niet aan de beurt zijn. Al die gasten moeten nog geholpen worden. Dan moet wachten. Ja. Ik kan niet zitten. Wat heeft hij met die stofzuiger gedaan? Auw. <laughs> <laughs> Oh. Volgende, dit is toch te veel voor één persoon. Dokter, het is niet beurt. Sorry jongens, één patiënt tegelijk en bier buiten laten. Jezus, mina, nou wat een zaterdag. Robert, pak jij dat bier even af? Uh, dokter, hoe lang gaat het nog duren? Tja, ik ben de enige dokter vanavond, dus dat kan wel even duren. Doe je mond eens open. Misschien is het beter voor jou om vannacht hier te blijven. Uh, Robert, regel jij een bed voor meneer uh, Weerning? Ja, lieve schat, doe ik. <tied> Waar ben ik? W wat? Wat zegt u? Uh, Harry, zet even wat zachter. Hij uh. is die afstand bij die lint? Meneer, ik kan er alsjeblieft nu iemand naar mijn keel kijken. Ik doe het echt heel veel pijn. Oh ja, meneer Wierning. Oh, excuse. Het was erg druk vannacht. We, we gaan meteen een röngenfotootje maken om te zien wat het is. Het is duidelijk, het zit echt vast in je keel. Dus we brengen je naar de OK. Oké. Okay. <coughs> Ik wil je niet bang maken, lieve schat, maar het kan wel pijn doen. En Er zullen een aantal mensen bij zijn om je te kalmeren. Marie, rechterarm. Robert, benen. Hanna, het hoofd. Robert, pak jij de endoscoop eerst even. Zo, meneer uh, Wernink. Hoe heeft u dat nou weer voor elkaar gekregen? Nou ja, we zullen het maar even verwijderen, nietwaar? Wat wij gaan doen, deze scope steken we in uw keel. Er zit een camera en een grijpertje op, ziet u? En nu is het absoluut verboden om op de slang te bijten, want dat gaat u 10.000 euro kosten. <laughs> en dat zit vast niet in uw keel. Zo, opent u uw mond maar, dit kan een beetje naar zijn. Daar komt de slang en slikken maar. Even slikken, even slikken, het is zo voorbij. Ja. Hand vast. Ja. Bijna. Bijna. We doen anders zelf ook even zien wat er gebeurt? Zo, ik draai de monitor wel even bij. Mooi vak heb ik, hè? Kijk, dit is uw mond. Dit zijn uw amandelen. En nu dalen we af in uw slokdarm. En daar zit u achterin. Ziet u het? Shit, wat de fuck is dat? Wat zegt hij? Kop of munt? <lacht> ja. Kop of munt. Heet is een kort hoorspel, toegestuurd uh, door Jesper Buursink. Uh, Anita stond. Uh, dit woordspel op, op je lijstje, op je favoriete lijstje. Volgens mij niet, maar dat nee. komt denk ik omdat ik het niet helemaal begrepen had. Maar ik krijg er een beetje benauwd van. Ze hebben goed research gedaan. <laughs> <laughs> Iemand die in het ziekenhuis werkt of uh, ja. dat een keer mee heeft gemaakt, vind het, uh, Achteraf vind ik het eigenlijk wel een heel goed uh, goed hoorspel. Oh, maar dat dat dat een muntje is dat in de keel. Dat was ja, helemaal... was ik, dat was ontgaan eigenlijk. Oh, misschien. begin. Toch, toch de ja. titel dan noem, even moeten noemen ja. daarvoor. Kop of munt dus. Uh, we gaan uh, nu over tot de orde van de sport voor het moment. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Het is uh, Feyenoord Vitesse en die hout komt vanuit de Kuip. 3-1. Afgelopen zojuist drie doelpunten van Guidetti. Uh, eentje, een paar minuten voor tijd. Uh, Vitesse kwam nog opzetten. Maar Feyenoord pakt weer drie punten. En staat nu op een gedeelde derde plaats in de competitie. En daar zullen de Rotterdammers heel blij mee zijn in Arnhem. Denken ze daar heel anders over. 3-1. Uh, Feyenoord wint van Vitesse. Dit is de grote... korte hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. Um, stond asfalt op jouw uh, op je lijst, niet? Asfalt? Dat is met, uh, met de wortel, met die, toch? Met die, met, ja, ja, ja, juist. Ja, zeggen, sorry. Ja, ja. Nee hoor, mag niet zeggen. Sorry. Nee, die stond zeker op mijn, uh, op mijn lijstje. Ja. Ik ja. zal straks al zeggen waarom. En dit is de winnaar in de categorie. Educatie. E Educatie. <laughs> <laughs> Juist, uh, het, het, de naam is dus, uh, asfalt. Uh, uh, toeges toegestuurd door Norbert Vermeer uit uh, Rotterdam. Loks presenteert Floppy en Floppy. Een hoorspel over het verkeer. Deeltje 1. Asfalt. De A10 is een van de drukste snelwegen van Nederland. In het noorden en oosten, tussen de knooppunten Koenplein, Watergraasmeer en Amstel, maakt de A10 deel uit van de E35. Het westelijk deel, tussen knooppunten de Nieuwe Meer en de Koenplein maakt deel uit van de E22. Het zuidelijk deel, tussen knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel, maakt sinds 2011 deel uit van de E19. En langs de E19 staan twee bekende figuurtjes: het zijn de wolstaartkonijntjes Flappy en Floppy. Floppie, wat ben je toch weer onrustig? Wat wil je nu weer doen? Wat gaat er nu weer gebeuren? Ik zeg een wortel. Ik zeg een wortel aan de andere kant van de stijlweg. Ik wil een wortel eten. Oh nee, dat een moet wortel. je niet doen, Floppy. Dat moet je niet doen. Dat is gevaarlijk. Lekker, een wortel. Lekker, je wortels. Ik wil een wortel, wortel aan de andere kant. Wel, ja, wortel, Bo wortel, wortel, Weet je niet wat er allemaal kan gebeuren als je die snelweg oversteekt? Het is Lekker, heel ja, de wortels, te gevaarlijk. Wortels. Ik zag een wortel. Het was oranje. Oranje wortel. Maar Floppie, Lekker. het is de drukste snelweg van heel Nederland. Wees toch voorzichtig. Maar ik heb allemaal wortels. Floppie, en het en hier kan niet. me niks schelen. Ik steek gewoon oh, nee. over. Floppie, steek toch niet op Maar ik en dat ik Oh, moet je toch eens kijken, die arme Floppy Helemaal plat. Als een... Oh, de koek. Oh, oh, oh, oh. En laat dit een les zijn. Voor wie een drukke snelweg wil oversteken... kijk eerst naar rechts, dan naar links... en dan weer naar rechts. Ja, asfalt. toegeschuurd door Norbert Vermeer... Uh, wat een, goede timing, hè? Ja, erg leuk. Mooi <lacht> <lacht> <lacht> gedaan. Ja, behalve ja. van dat konijn zelf natuurlijk. Het dat is wel een Waarom stond deze op je lijst? Uh, nou, ik moet ontzettend lachen om die herhaling. Wortel, wortel. Ja. <lacht> wortel, een, wortel. een konijn wortel. met een wortel voor zijn kop, <lacht> ja, voor kop. <lacht> maar. een wortel kop. Maar de inleiding is heel. Uh, we zeggen dat een beetje zakelijk. De e 19 en. Uh, beetje deftige stemmen. En dan denk je, die wortel, wortel, <lacht> oranje. Echt grappig. En ook heel, heel educatief, aan het eind zeggen we... nou, als je dan een, een snelweg oversteekt. links, ja, eerst precies. naar links. Ja. Dan dan echt, ja. ja, maar Ik mis je alleen nog één keer dat wortel. Vlak dat je wordt aangereden. Je even wortel, keer. wortel, wortel, wortel. Ja, ja, ja, <lacht> ik had het nog even tussengeplakt. Nee, maar echt, ja, een, een heel, heel, heel mooi gemaakt. En uh, authentiek ook, denk ik. Dus, uh, de de, de, de maker schreef volgens mij dat het uh, gebaseerd was op... de Willem de, de Ridder, klopt dat? Of nou, de... De, in de traditie van Willem de Ridder. Maar ja. zelf hoor ik dat niet zo, hoor, moet ik zeggen. Nee, ik maar... ik ook niet. Maar nee. de... Hij heeft nog een heel ander mooi hoorspel ingestuurd. Maar dat was net te lang. Dat, uh, oh, dat ja. was ge geïnspireerd door Sprong in het Helal. En dat heette dan Duik in het Universum. Dat is echt moeite waard, heel geestig. En sprong in het Heelal is eigenlijk een beetje het, het, grote, het grote, beroemde hoorspel... wat gemaakt is in de midden jaren 50. Door, door Leon Povel, onze inspirator. Ja. Reon Povel, die net honderd is geworden. Grote hoorspelregisseur. Gaan we, gaan we door naar het uh, volgende. Uh, yeah. En dit is de winnaar. In de categorie... Beste kostuums. Beste kostuums. Ja, beste kostuums. Uh, Napoleon heet het. Emi Kateeu. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Studenten Radio aan de RITS. En dat is de School of Arts in, uh, in Brussel. We zijn terug in het jaar 1815. Een jaar eerder versloegen de Russen Napoleon. Deze Russische sloebers hadden het slimme idee zich te verstoppen in plaats van te vechten. Tijdens hun zoektocht naar de Russische soldaten stierf het leger van Napoleon van uitputting, honger en een verschrikkelijke kou. De Russen die wisten natuurlijk hoe koud het kon worden, maar de Fransen niet. Hun legerpakjes waren dan ook veel te dun. mi mi mi. Ik heb koude voeten en mijn vingers sterven bijna af. Ik wil een warme chocolademelk en een dekentje en een warm haardvuur en mijn mama. Maar uw kop, zwakkeling. Quoi? dikke. Uiteindelijk werd Parijs veroverd. Napoleon werd van de keizerlijke troon gestoten en naar het zonnige Italiaanse eiland Elba verbannen. Wij verbannen Napoleon naar het Italiaanse eiland Ilba. Niet dat Napoleon daar ergens zielig in een hoge toren opgesloten zat, zoals prinses Rapunzel of zo. Nee, hij werd keizer van Ilba. Kreeg een mini-leger van 600 mensen en een superluxueuze villa. En nog was Napoleon niet tevreden. Alles et moi, Ik wil regeren over heel Europa. Napoleon ontsnapte met een zeilboot van het eiland Ilba trotseerde sneeuwstormen en kwam met een hele groep vogelingen aan in Parijs. Klaar om te vechten en Europa te veroveren. Hey! Hey! Hey! En Napoleon! Napoleon! met die In nou, Napoleon! Napoleon! Napoleon! Napoleon! Napoleon! Napoleon! Napoleon! al zijn enthousiasme trok Napoleon met zijn gigantische leger naar België. Dat toen eigenlijk nog geen België heette, maar de zuidelijke Nederlanden. De Engelsen, Pruisen, Russen en Oostenrijkers stonden hem al kwaad op te wachten in Waterloo. Wij willen ons land terug, dief van Napoleon. Wij willen ons land terug, dief van Napoleon. Wij willen ons land terug, dief van Napoleon. Het regende al drie dagen toen Napoleon eraan kwam. Hun kanonnen zakten weg in de modder. Huh? Mijn kanon is door de modder opgegeten. Maar kijk eens aan, een vrouw op het slagveld. Oh nee, ben ik hier in het midden van de bataille beland. Ik wou gewoon naar de bakken gaan voor twee Franse broden voor mijn kroosten. Nu zit ik ineens in het midden van een grote bataille. Ik heb ongelooflijk veel schrik en iemand mij uithalen. Alsjeblieft, ik zit vast met mijn hakken in die putten die door de kanonschoten gemaakt zijn. Sacrebleu. bleu! Ed moi, s'il vous plaît. Ik kom eraan, mevrouw de vrouw. Oh wat een held, dat moet zeker een Fransman zijn. Dat ben ik inderdaad ja. Vive la France! Oh monsieur, monsieur. Ah! In alle chaos verloor Napoleon van zijn vijanden en vluchtte terug naar Parijs. Iedereen jouwde Napoleon uit en het Franse volk hoorde ook niet meer als keizer. Weg, weg! De werkloze Napoleon kon niet in Frankrijk blijven en we vluchten naar Amerika. Maar de Engelsen hadden alle havens geblokkeerd. Ik heb geen job, geen vrienden meer. Ik vraag aan de vijand die mij willen vergeven of ik bij hem mag komen wonen in Engeland. No problem, my best vijand. Kom maar naar Engeland. De Engelsen aanvaarden Napoleon. Maar. Wij stoeren je naar Sint-Helena, een lowly island in de Atlantische Oceaan, heel ver hier vandaan. Wachters zullen je beletten te ontsnappen van het eiland. Zes jaar later stierf Napoleon eenzaam op het eiland. Even dachten ze dat de Engelsen hem vergiftigd hadden. Maar Napoleon had al een tijdje last van zijn maag. Hij zou gestorven zijn aan zoiets als maagkanker of een maagsweer. Of wie weet is zijn maag ontploft. Zeker zijn ze het allemaal niet. Daarvoor zouden ze het lijk van Napoleon moeten opgraven. Maar wie zou dat nu willen doen? Jullie? Iemand? Hm? Zwart. De rust was alvast teruggekeerd in Europa, nadat Napoleon heel ver weg opgesloten zat. Frankrijk moest alle bezette gebieden terug afstaan. Een einde verhaal. Napoleon Loeser. dat ja, is een kostuumdrama, hè? <laughs> ja, je ziet, je ziet die pakken. <laughs> ja, en hij staat het met een naaldhakje in een... Uh, een Bomkraat. <laughs> ja. ja, als je zoiets gaat horen in plaats van de, van die schoolboeken... als je het op school laat horen, dan vergeet je het niet meer. Nee, precies. Goede manier van educatie. Ja, die ja. blijft hangen. Ja. Net zoals dat hakje in die, in die, in die modder. Ja. Bij alle juryleden was deze wel redelijk populair. Maar België staat er eigenlijk ook wel bekend om de goede hoorspellen. Die, ja. ma die maken echt goede hoorspellen. Echt. Is er dan ook een vak op deze opleiding in Brussel? Of weten jullie dat niet? Nou, uh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou te horen wel. Zo, ja. Ja, het, het, het, het, het klinkt ieder geval heel goed. Ja? Dank voor deze inzending, Emi Cateo. Hm. En dit is de winnaar. In de categorie... Vinger aan de pols. Ja, yeah, vinger aan de pols. Um, uh, we kregen zeer veel hoorspelen toegezonden... maar liefst acht uh, toegezonden door leerlingen... uit groep 7 en 8 van OBS, Openbare Basisschool... de Tuimelaar in de Vegel. En de vorige week zonden wij overval in de vuurwerkwinkel uit. Um, en nu uh, zenden wij er nog eentje uit, namelijk vinger aan de pols. Nee, de, de operatie. Niet, Sorry? De operatie. Nee, sorry, niet, Nee, sorry. Winnaar in de categorie post, pardon. En ja. de, de, de operatie. ik had dingen door elkaar. Er zijn er zoveel hoor spelen. Dus ik heb toegezonden. Excuse me. Jij doet ook niks goed. Helemaal niet. Alleen jij doet het gewoon verkeerd. Oh, is dat zo? Dan maak ik het met jou uit. Nee, laat me niet alleen. Maar een paar jaar later. Dokter Tilburg heeft een nieuwe relatie met Patricia en ze gaan samen uit eten. Ah, ik hou heel van je, maar ik kan mijn ex niet vergeten. Dat kan best! Maar, je blijft bij mij. toch? Dus... Ja, natuurlijk hoor. Wat zeg ik waar want dan stel ik haar gerust. Dokter Tilburg moet in. Operatie verrichten. Patricia is de assistent. Zullen we de volgende patiënt hebben? Breng de volgende patiënt, Maak, Patricia. Zo, eens even kaart Missa. Oh shit, dit is de ex van Albert. Dat mag hij niet weten. Oké, okay. ik zie het al, Albert. Dit wordt een hartoperatie. Zij heeft een hoge bloeddruk. We moeten uitkijken. Oké, okay, we gaan beginnen. Patricia, geef mensen x pak om de huid door te snijden. Oké, okay, wat komt eruit? Ik moet deze zaak beslissend opnemen. Dan heb ik, Albert, van mij alleen. Hahaha. Ha, Eens even kijken, de huid is door. Niet door naar het hart. Oké, okay, we komen nu bij het gevaarlijke gedeelte. Patricia knip het mesje A23 deze slagader door precies op deze plek. Nergens anders, want dan is het zeer gevaarlijk. Oké, okay, dit is mijn kans. Ik pak het mesje A21. Die is veel te groot voor deze slagader. Lukt het? Ja hoor. Ja, hierzo. Dat zal ze vast niet overleven. Nee, wat doe je, idioot? Wat bezielt je? Oh, sorry, dokter Telberg. Dat gaat echt verkeerd. Wat heb jij in godsnaam? Oh. Virat, Selim en Daniel. Het kan zo in een soap dit, hè? Ja, geweldig. Ja, ja, ja, ja. Een dokterssoop. Ja. Het is echt eng. Ze hebben er goed naar van, gekeken, volgens mij. Ja, echt goed verhaal. Prachtig. Ja, echt denk van, ik denk echt op het gaat, moment, Gaat het fout of gaat het nog op het laatste... Want je zegt, spannend. Ja, heel spannend. Leuk. En ja. nou, Nu wordt het ook spannend in dit programma. Ja. Want uh, de laatste twee uh, inzendingen... die hebben echt gestreden om de prijs. Die, die waren allebei... Waren ze, Favoriet bij, bij vele juryleden. Er is een hoofdprijsje. Ja. Er is een hoofdprijs, maar die gaat dus niet naar de volgende. Uh, even kijken, die was het En dit is de winnaar in de categorie Beste, Beste acteurs. acteurs. Ja. Um, oh, trouwens, uh, voor ik het vergeet, je mag ook nog een dagprijsje. Ja, gegeven. maar dan komen ze zo meteen door stuk, terug. Dat Ja. dan komen ze meteen terug. Um, uh, geluidsvormgever Ari Visser uit Arnhem, die zond ons een, uh, een, heel, mooi, een heel mooi hoorspel toe verdwenen. Delta Kilomijn, level 140. Delta Kilomijn, level 140. Level 249, level 140. One at what time can we expect to start it? Top 6, 6.0, dodger, full 140. 4567. Five six, nope. four, five six seven four five six seven four or five six seven We're sorry, the number you have reached is not in service. <phone rings> Operator. <phone rings> I okay. you. Het vliegtuig van de radar verdwenen is. Het vliegtuig kwam bij Enschede het luchtruim binnen en is boven Utrecht verdwenen. We hebben nu contact met de woordvoerster van de luchtverkeersleiding, mevrouw. Aan de andere kant van het glas keek onze technische stem die keek al heel uh, heel bezorgd even toen je, toen je het nieuws bezig bent wordt. Wat heb ik verkeerd geschreven? Ja. ja, maar het uh, hoort, hoort, hoort, er. Hoort nou, erbij. het is een mooi oorspel dit. Ja. ja. Dank Arie Visser. Uh, echt uh, inderdaad geen, geen jaar, paar stemmetjes, maar weinig. Weinig stemmetjes. Ja. Ja. Dit was. Uh, de favoriet van Giel de Kruijf, althans. Uh, Giel de Kruijf, die, die is ook en Die was, zat hier vorige week. En die gaf voor dit hoorspel verdwenen de dagprijs. Dat wil zeggen 30 euro te besteden in de VPRO-winkel. VPRO-producten. Mm -hmm. uh, en uh, Giel de Kruijf, hoorspelacteur en voorzitter van de stichting Hoorspel.nu. Die het hoorspel in de ere wil houden. Er zijn, hoop, of een, hoop, er zijn een aantal sites die nog hele mooie dingen verzamelen. Gerrit. Ja, dus, uh, zeker. Maar Giel zei dat hij aan de stoel had gekleefd van spanning. Dat hij zo nieuwsgierig was hoe dat afloop. En bij hem stond dit nummer 1. De winnaar die we zo gaan draaien. Die had net iets meer nummer 1. Maar het was echt iets bijzonders. Eigenlijk alleen maar geluid bijna. Bij jou stond ook op je lijstje. Ja, het stond op mijn lijstje. Maar ik denk dat ik nogal een talig mens ben. Dus ik moest me heel erg goed concentreren om te volgen wat er gebeurde. Wat ja. ik wel leuk, wel bijzonder vond, dat ze geen standaard geluiden gebruiken... net als bepaalde deurbellen, en maar trappen lopen... dat was echt over zo'n metalen uh, trap waarvan die gaatjes in zitten. Ik kan ja, me ja, helemaal ja. voorstellen waar ze er overheen lopen. Dat vond ik wel uh, heel, uh, prettig om te horen. Zo, dat, daardoor ja. dat trok ik me nog meer erin. En dat het net even tot lang doorgaat, die trap. Ja, dat ja precies. Ja. Ja. Dan ga je echt een ruimte voorstellen. Dat, dat, ja. dat, dat, dat is het mooie in een hoorspel natuurlijk, ja. dat je echt de mensen helemaal mee de diepte in kan nemen, ja. zonder dat je het visueel hoeft te maken. Ja. En dat hoef je eigenlijk natuurlijk helemaal niet te zeggen. Het is al visueel. Zo uh, ja. is het veel sterker. Ja. Ja. Zeg, um, uh, jij, gaat ook, jij gaat ook een dagprijs uh, jij, uh, ja. geven. jij geven aan, aan, aan welk hoorspel ga je het doen? Uh, nou, ik heb getwijfeld tussen de wortels. Oh, de wortels. De wortels. En het Vlaamse uh, hoorspel? Of het Napoleon. Napoleon, ja de, ja, de Brusselse makers. En ik kon eigenlijk geen keuze maken. Maar omdat ik de vorige keer niet zo aardig was over de, het Vlaamse hoorspel... Uh, de vorige keer dat ik hier was, dacht ik, nou, dan is het deze keer de Napoleon. Ze Mooie en, dingen ja. gemaakt, inderdaad. Mooie dingen gekomen. Dat zei Gerrit ook net al, uit, uit, uit Vlaanderen. Gefeliciteerd. Juist. Uh, Emmie dan uh, komen we zo bij de hoofdprijs. Ja, maar maar we, we, we misschien moeten even, we toch we, even zeggen nog... Dat ja, ja. er waren zoveel... we hebben er 48 in totaal. 48, dus 48. mensen die hun eigen hoorspel niet vanavond gehoord hebben... dat we helemaal niet zeggen dat we het geen goed hoorspel vonden. Want we hadden het er best moeilijk mee. En eigenlijk wil ik je voorstellen, uh, Martin... kunnen we niet een iets daar hoorspelhoekje maken? Dat we hoorspel die mooi zijn, die we nog hebben dat die die ook een keer uit kunnen zenden. Sowieso een hoorspelhoekje, dat hoort er wel bij daar Slow Radio. Weet dat, zo, dat is een mooie idee. Zullen we ja. dat voorleggen aan de directie dan? Ja, moeten we wel voorleggen aan de directie. Anders krijg je problemen natuurlijk. Ik heb niets niks beloven op dit moment. toch? Maar het zou het ontzettend jammer zijn als die dingen niet eh, te horen zijn. Straks. Zoals uh, Thijs Huis met het vuurvliegje. Die scoorde heel hoog, maar ja. net niet gehaald. We hadden een Martels-scène met piano. Die heeft het ook, weet je nog hoe die heet? Uh, de Martels met piano. Oh ja, de, de 1984-tekst. Uh, 1984 een nou, ja, een goed, brief, yeah, Die ja, heeft ja, het ja. ook net niet gehaald. John Berlinger, Peter Gramer. Een maanraket van, van uh, de heer Oudman. Die heeft het ook allemaal net niet Gehaald. Er zijn zoveel mooie hoorspelen ingestuurd. En nog dat het mooie hoorspel. Uh, sprong Niet sprong in het inlo, maar sprong in het duister. Deze nee. was... pardon? Duik in het universum. Duik in het universum. <laughs> oh, wat stom. <laughs> maar die was net te lang, 7,5 minuten. Nog even, even, even laten horen waar we nou eigenlijk naar luisteren. Hè? Dit, uh, dit is Studio Itzerda. Dit. is de grote. korte. korte. hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. Naast mij Gerrit Kalsbeek en Anita de Rover. Uh, uh, en um, uh, ook allemaal in de jury voor deze hoorspelwedstrijd. En we gaan nu toch uh, ja, gaan langzaam al toch naar, de, naar de winnaar. Hè? Ja. Graag de tune. En dit is de winnaar. In de categorie... Winnaars. Hoofdprijs. Ja. winnaar ja. Wat is de hoofdprijs? De hoofdprijs is een mooi... Opnameapparaatje. We, we gaan er binnen even contact mee opnemen morgen. En dan beslissen we precies welke het wordt. Maar het is een uniek uh, digitaal opnameapparaatje. Waarmee je stereo kan opnemen. Het kan bijna niet mislukken. En dat bijna zeg ik. Omdat ik zelf een keer ondanks een opname ermee heb verkloot. Daar je Ik ben gewoon knop, ingewikkelde knoppen is, is gewend. Er is één en dan, knop op en die knoppen die had je tegen ingedrukt. moet je maar één keer ingedrukt. Zo ja. gaat het. Maar Goed. dat is dus een fantastische hoofdprijs. Wat mag die titel nu noemen dan? Van de winnaar? Ja, mag dat nu? Uh, ja. Zeg jij het maar. Ja, zeg jij het maar. Anita? <laughs> ik kan me even niet meer. Hij stond bij jou ook bovenaan. Hij ja. stond er wel voor ja. En ik weet nog heel goed uh, waar het over gaat. Maar Gekke Nol. Gekken Nol ja. Ja. Uh, van uh, Jan van der Aarvoort, De Bijen. En uh, ook nog te horen is Esther van Eten. Uh, in, deze, in dit hoorspel. Uh, Gekke Nol, dat is... Uh, ja, de volgende tekst uh, zit erbij... Toegestuurd door meneer Van den Aarwotterbeien. Na een nieuwjaarsborrel rijden de collega's Karen en Chris terug naar huis. Tijdens de hond terugweg neemt Chris zijn nieuwe collega Karen mee op een historische wandeling. Ik hou er niet zo van dat opdringerige gedoe. Ja, dat is altijd zo. Een nieuw gezicht op de zaak en dan een vrij gezel. Ach, laat, laat mannen nou toch hun ja, dromen ja. Ja, hebben. Ja. Ik zet je dadelijk gewoon voor je voordag af, vriendje. Vertel nou maar eens. Nou, let op. Hier is het. Hier kruisen die drie paden. Hier ligt die dreef. Dat ligt er gewoon even. Kijk. Dit pad loopt ja. tot in het dorp. Daar, ja. Hier, links. Ja. Daar. Ja. Ja. Ja? Ja. Dat, aan de andere kant loopt dat pad naar dat gehucht bosheuvel. Ja, oké. Okay. Ja? Ja. Kun je het zien? Ja, oké. Okay. Ja. En dat derde, hier tegenover hier... Dit pad, dat loopt naar 100 meter dood. Oh, oh ja, oké. Okay. En, en omdat het doodloopt, dat pad, dan spookt het zeker. Oeh, oeh, oeh, wat een verhaal. Nee, ja, je moet wel even serieus blijven. De, de, het verhaal zit, hem er, zit in het volgende. Kijk, al in de 17e eeuw kwam dat pad uit, dat derde pad, bij een ja? groothuis. Ja. Ja? Okay. Dat heet de huizen Saldel. Ja. Daar woonde een familie, een zekere familie, de meer geloof ik of zo. Die man die was een of andere hoot met in de ontginning ja. of zoiets van hier dat Brabantse land. Okay. Nou had die de meer, die had een dochter. Eugenie. Mm -hmm. Nou zegt de Sagen dat het een heel mooi meisje was van een jaar of twintig met lang rood haar. Oh. Ja. En Nol, gekke Nol, die nog bij zijn ouders in Bosheuvel woonde, die zou werkelijk verliefd op haar zijn. Ben je er nog bij? Ja, ja, ja. Vertel maar verder. Die, die Nol. Zoals verteld wordt, was Nol niet goed bij zijn hoofd. Vandaar dat zo'n heel dorp hem ook gekke Nol noemde. Die ouders van hem daar waren boeren ja. en Nol bracht wel eens wat rond eieren. Okay. Ja, en als hij boodschappen ging doen in het dorp... Ja. dan kwam hij ook altijd hier langs, hier ook bij dat pad. Ja. Ja. Nou was het heel belangrijk om te weten... dat hij onafscheidelijk was van zijn kruiwagen. Ja, ja. dat was gekke Nol als hij eieren wegbracht... of in het dorp boodschappen ging ja. doen... Dat maakt hij niet uit. Okay. Die liep altijd met dat ding. Nou wil het verhaal dat gekke Nol, nadat hij Eugenie gezien had... zo enorm verliefd op haar was... dat hij te pas en te onpas tegen iedereen riep... dat hij met die mooie rode zou gaan trouwen. Oh, oké. Okay. Ja, ja. ja, ja. ja nou, nou, wat, nou was Nol dus hier veel te vinden. Op dat pad naar ja. huis en zo. Dan ja, moet je niet lachen. Dit pot is potverdorie serieus verhaal. Ja, oké. Okay. En steeds vaker riep hij dan hier op deze kruising, rechtdoor in de richting van dat huis, daar, daar huis ja, wat daar loopt, ja, daar. Ja, riep hij ja, ja, ja. dat zij zijn bruid zou worden. Oh, o oh jee. Nou, nou nog een roepende uil en dan zit ik echt midden in de slechte hoorspel. Nee, dit is geen. Let op. Op een late avond ja, kwam Nol ja. een keer terug van de kermis. Hij had behoorlijk wat gedronken. Toen is hij hier in de buurt aan het einde van het dorp... nog in zo'n ja. hutje, in zo'n kroeg wat gaan drinken. Okay. Ja. Nou had hij al behoorlijk wat in zijn kraag. En hij riep ja. daar steeds meer dat hij met Eugenie zou gaan trouwen. Ja. Dat ja. is een paar mensen op een zeker moment... zo zwaar in het verkeerde keelgat geschoten... dat ze tegen hem zeiden, nou nol... Als je dan wilt gaan trouwen, dan moet er nou rap aanlopen, want ik hoor de kerkklokken al. Ach, nou. Wow. Ja, en toen moeten je dus sneu. inderdaad voor zijn. Ja? Sneu. Met zijn kruiwagen. Met zijn kruiwagen. Nou. Jezus, het is hier wel donker. Ja, man. dat was het toen ook. Wacht nog even. Nu wordt het eng. In diezelfde nacht, tijdens de kermis, dat nol aan is gelopen, is Huizen Saddle afgebrand. Helemaal niets meer van over. Iedereen dood. Jeetje. En niemand heeft ooit kunnen achterhalen hoe die brand is ontstaan. Ja, okay. Honden, kippen, eugenie, ouders, knecht, allemaal dood. En nou komt het. Nol is die avond niet meer thuisgekomen. Nooit meer gezien. Nergens. Alleen zijn kruiwagen hebben ze hier gevonden. Hier, en die stond hier. Oké. Hier, okay. hier okay. op de En Nou komt er een wit laken voorbij, denk ik. Nee, nee, nee geen... En zit zit uh, nol dan, dat moet nol dan zijn of zo. Nee, nee, of nee. we nee. lopen terug. Nee, nee, nee, nee, nee. Moet je je voorstellen. Eerst die brand. Dagenlang hebben ze gezocht naar gekke nol. Och. Nooit meer teruggevonden. Er wordt beweerd dat een vrouw met rood haar, wanneer zij hier op deze kruising staat... Hm? mol zijn naam roept, hm? dat je dan kerkklokken kunt horen luiden. Kijk. Ja, en? kun je een beetje doorlopen? Ja, dat is makkelijk. Nou, Luister. En? Je hoort dan kerkklokken luiden. Dus het is aan jou. Jij bent de rode. Dus ik, doe maar. Ik roepen. Ja. Ja, jij bent er lekker, hè? Nou, voor de kerk, van die kerkklokken dat is gewoon de toeval, denk ik. Want als de wind goed staat, dan hoor je ze hier, wet ik, elke dag en ook elke nacht. Ja, ja maar s'nachts zijn er geen kerkklokken. Ik ken je, ja, stil tuurlijk. en cool, ja, koel. Het is romantiek. Het is gewoon allemaal geklets. Nou, als het dan geklets is, dan kun je toch best een keer roepen. Dan heb je meteen mooi bewezen dat het onzin is. Ja, en dan roep jij zeker. Bim bam, bim bam. Nee, ik roep echt geen bim bam. Als je echt denkt dat het onzin is, nu roepen. Jij denkt dat Nol hier gaat roepen? Stap naar maar gauw in, we gaan. Ik zal jou een plezier doen. Anita, ja, de jurylid ja, van de grote korte hoorspelwedstrijd van Ietselaar. Fijn muziekje ook op het laatste. Ja, ja mooi Goed. Hey, Bedankt ook dat je jurylid was hier. Ja, heel graag gedaan. En Gerrit, waar kan iedereen de hoorspelen afluisteren? Hoorspelweb.com zou ze allemaal op een ja, rijtje? Zou ze allemaal op een rijtje? En er staan al een heleboel andere hoorspelen. Ook van Anita trouwens. Ja, en, ja en zeker. Zeker op ja, pagina Je kan de rest van je leven kan je een hoorspeler luisteren. Dat is geen enkel probleem. Ja, ja. Verder nog even heel snel. Er is dus een meldingspunt. Kijk binnen. Een meldingspunt voor, vervel nee. voor vervelende PVV'ers in de buurt. Geen 0800 <lacht> Vervelende PVV'ers. Volgende week over Limburg. Tot dan. <lacht> Dat zit erop. Luister vrienden. Het is mooi geweest. De regeringspersdienst meldt. Er zijn weer vele uren oorspronkelijk Nederlands hoorspel toegevoegd aan ons nationaal erfgoed. Dankzij u. En dat geeft een goed gevoel. Voldaan zelfs. Rest nu nog het oplappen van onze juryleden. Het opruimen van de champagneglazen. En het peuteren van alle restjes snack uit het tapijt.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 Power to you. Vodafone. Vanavond in Kruispunt hoe een foto van een peuter... symbool wordt voor de gruweldaden van de nazi's. Je zag het kind toen ik het zag in die ogen. Eigenlijk de triestheid van het jodendom. Het korte leventje van Koentje Gezang. Vanavond in Kruispunt, 11 uur, RKK, Nederland 2. Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste zes maanden 50% korting.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 Dit is Radio 1.